De landelijke huisartsenvereniging vindt dat ook huisartsen sneller gevaccineerd moeten worden. Bij een aanslag in Niger zijn volgens de autoriteiten zeker 56 doden gevallen. Gewapende mannen openden het vuur in twee dorpen bij de grens met Mali. Zeker 20 mensen raakten gewond. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. In Niger zijn een aantal jihadistische terreurgroepen actief. Het dodental na de aardverschuiving in het zuiden van Noorwegen is opgelopen naar vier. Vandaag werden drie lichamen gevonden die bij elkaar lagen. Gisteren werd het eerste slachtoffer geborgen. Het gaat om een man van 31. Er worden nog mensen vermist. Bij de ramp in het plaatsje Ask raakten woensdag zeker tien mensen gewond. In de VS proberen elf Amerikaanse senatoren alsnog te voorkomen dat Joe Biden president wordt. De Republikeinen gaan komende week protest aantekenen... bij de laatste telling van de kiesmannen in de Senaat. De groep senatoren staat onder leiding van oud-presidentskandidaat Ted Cruz. Ze willen dat het congres een commissie instelt... om onderzoek te doen naar de verkiezingsuitslag. Amerikaanse media noemen het een symbolische stap... die vrijwel zeker niks uithaalt. Twee tieners zijn ernstig gewond geraakt aan hun hand door illegaal vuurwerk. Dat gebeurde in Arnhem en Nijmegen bij het afsteken van cobra's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 Guest ZFM, dit is Guest met ZFM, met men, nu, The Nightwalk. Fasten your seatbelts, seat hold on, hold on, oh. because it's, it's time for a wild ride with the funkiest club and house vibes, I'm a player, in 3, 3, 2, 1, 1.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 But who didn't get away? Mm -hmm. And you talking about an FBI system? Then you J. Melzo.